D66 wil meer duidelijkheid van het kabinet over de toekomst van de Europese Unie. Bij het Kamerdebat over de Europese top van morgen en vrijdag zei partijleider Pechtold dat Nederland in de discussie over Europa met premier Rutte steeds achter de feiten aanloopt. Hij kan hier wel A zeggen, maar in Europa is het stevast B en tekenen we bij het kruisje, zei Pechtold. Volgens hem zit de premier in een spagaat.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 Het aantal baby's met kinkhoest is de eerste helft van dit jaar verdubbeld. Dat meldt het RIVM. Twee zuigelingen zijn aan de ziekte overleden. Volgens het RIVM is er elke twee à drie jaar een piek in het aantal kinkhoestgevallen. Dat komt doordat de kinkhoestbacterie zich in de loop van de tijd aanpast. Het vaccin geeft dan minder goede bescherming. De gemeente Amsterdam heeft 750.000 euro beschikbaar gesteld voor een uitgebreide herdenking van het slavernijverleden. Op 1 juli volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. Amsterdam zegt dat het bij het slavernijverleden wil stilstaan, omdat de stad daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. Het weer veel bewolking en in het oosten kans op wat regen. Het is 20 tot 22 graden. Ook vanavond bewolkt, al kan het plaatselijk wat opklaren, dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A10 West naar Zaanstad staat 4 kilometer bij de Koentenol. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 4. A15 vanuit Europort tussen Rozenburg en knooppunt Benelux 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de A20 vanuit Hoek van Holland tussen Schiedam en Rotterdam, Krooswijk 4 kilometer. Tot zover de verkeers. In Circus Zandvoort ben jij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 tijd een single met op de ene kant We Love You, want die hebben we pas nog gedraaid. En uh, op de acht, uh, twee weken geleden geloof ik, of zo weet ik veel. En uh, <coughs> en en en en, wat wil ik nou zeggen? <laughs> ben ik, het ook, ik weet het ook. Oh ja, uh, The dus. En uh, dit was weer zo'n voorbeeld van een leuke samenwerking tussen de Stones en de Beatles. Want de Beatles, in ieder geval John en Paul deden Echt wel mee op deze opname in de background. Vogels. Dandelion dus, een singeltje met We Love You. En dat was in 1967 allemaal. We maken weer een grote sprong in de tijd. Want eh, ik zei, ik had niet zo'n zin om alles chronologisch en zo. We, we pakken gewoon. Dat is ook leuk voor de variatie natuurlijk. En, eh, we gaan nu verder met een LP die heet Emotional Rescue. En die komt uit 1980. En toen was Ron Booth inderdaad wel de vijfde stone. Um, we gaan draaien van deze LP het titelnummer. Oftewel, Emotional Rescue. De Stones. National Rescue, LP in 1980 van de Rolling Stones. Ron Wood, Keith Richard, Bill Wyden, Charlie Watts en Mick Dagger natuurlijk. Met uh, versterking van uh, Nicky Hopkins op piano en Bobby Keys uh, op saxofoon. Onder andere een van de ja, toch wel gasten die... Bobby Keys is toch wel een van die jongens die overal... Uh, bijna elke Stones plaat waar een saxofoon op zit, is het wel Bobby Keys. Uh, we gaan uh, weer terug. We gaan weer terug naar... Uh, ...naar het oudere werk van de Stones. Ja, daar ben ik... ...hebben uh, ...ja, oh, ik ben nu even het spoorbijster. Uh, kom, ja, we werken... ...oh ja, ik weet het weer. Uh, we gaan terug naar het jaar 1965, dames en heren. Ik was even vergeten wat ik nou ook weer had uitgezocht... ...voor de volgende, maar ik weet het alweer. De LP Aftermath uit 1966. Een fantastische plaat... Uh, ...waar die voor het eerst... ...in de Stones geschiedenis helemaal vol stond... ...met eigen werk. Er stonden geen covers op van anderen alleen maar door de Stones geschreven plaat. En ik vond, het, uh, ja, ik vond het ook weer een van de betere Stones LPs die bij mij zeker als ik een Stones top 5 zou moeten maken dan staat deze er ook zeker in. Uh, we gaan een nummer draaien waarin u weer een prominente rol hoort voor Ian Stewart uh, die hier een belangrijke rol speelt op de piano van de LP Aftermath. Die gekend is natuurlijk door de hits Mother's Little Helper en Lady Jane. Maar met daar is een ander nummer van die plaat. En dat heet 'Flight 505'. Hier zijn ze: Stones. 1966 After, uh, Aftermath heet. Ho ho ho Rustig aan, nou die hebben we al gehad Ik was weer te laat om de schuiven terug te zetten Ja, gaat wel eens zo um, Flight 505 was dat uh, Van nogmaals de LP Aftermath 1966 uh, En in Hollywood opgenomen LP um, Een fantastische plaat vind ik zelf En er stond één nummer op, dat heette in Home en dat duurde maar liefst 11 minuten, ja dat was ook weer zoiets van de stones die gewoon lekker aan het freaken en aan het, aan het klooien waren in de studio. En uh, nou, de band maar hebben laten lopen, en we zien wel waar het schip schuilt. Zo, zoiets. Verder uh, stonden er op deze plaat natuurlijk prachtige nummers zoals Out of Time. En. Uh, uh, niet te vergeten natuurlijk het uh, hele mooie Lady Jane. En Mother's Little Helper. Misschien dat we daar nog die, een van die nog draaien als we eraan toe komen. Want we hebben nog veel meer leuks van de Stones. Want zoals ik u verteld heb, we gaan door tot vijf uur. We pikken er gewoon een uur bij. Kan ons helemaal niks schelen. Doen we gewoon. Uh, maar het mocht wel van meneer Vos. Dat is wel weer aardig van hem. En die is de baas hier. Ja, <laughs> die, die, die, die zegt Marcus het goed. Um, LP Dirty Works. Uh, uit 1986 om precies te zijn uh, uh, ja, een van de minder opvallende Stones LP's, denk ik uh, belangrijkste nummer daarvan, of de hit daarvan, was de uh, Harlem Shuffle ja, en dat was dan weer een, een oud liedje van Bob en Earl, wat de Stones gecoverd hebben uh, niet een van de LP's waar ze het meest geïnspireerd waren, denk ik, zomaar, maar oké, okay, doet er niet toe, we draaien er toch wat van uit uh, 1986 uh, de LP heet Dirty Work en we draaien de titelsong dirty work Was dat van het gelijkmakende album uit 1986? En dat album komt eh, toch wel nog voor, dat vind ik wel weer frappant eigenlijk. In de uh, nummer 1 albums uh, die de Stones in, met name in Nederland gehad hebben. Dat waren de 13 in het totaal. Uh, en dat begon eigenlijk bij Let It Bleed. Daarvoor, althans wat de Nederlandse hitparade betreft, hadden de Stones geen nummer 1 album. Dat begon eigenlijk pas bij Let It Bleed. En toen kwam natuurlijk Sticky Fingers en Exile on Main Street. En al de albums die daarna kwamen, werden dus allemaal, bijna allemaal, nummer 1 in de Nederlandse album Top 50. Het volgende album niet. Dat is heel merkwaardig. Het volgende album niet. Dat staat niet in die lijst. En eh, nou ben ik ook even het spoor spoorbijster uit welk jaar deze plaat komt. Want ik kan het op de Hoes zo gauw ook niet even niet vinden. Maar goed, dat doet er ook niet. Hè? 83. Oh, ik hoor van mijn assistenten dat het 83 is geweest. Dankjewel. Goed, 83 dus komt deze plaat. En dat is de LP Undercover. En die is dus niet nummer 1 geworden. In Nederland, althans niet hoe het in Amerika en Engeland was... Dat weet ik niet. Ik zit nu gewoon in de Nederlandse Wikipedia te snuffelen En eh, daar staat hij dus gewoon. Wordt hij niet vermeld. Maar dat doet er niet toe. We draaien er toch een stuk van. En dat is natuurlijk de titelsang Undercover of the Night. Uit 1983. die jullie toch verwend, hè? Stones fans, allemaal. Geweldig, <laughs> Tweeënhalf uur lang lekker de Rolling Stones draaien tot vijf uur aan toe, want ik zei het, we zijn te laat begonnen dankzij uh, een blunder van de Nederlandse spoorwegen want er reden weer dus geen treinen, ergens en ja, dan ben je te laat en dan denk je nou nog goed, en dan gaan, pikken we er gewoon een uurtje bij en dat mocht, dus dat doen we dat gewoon ook. We nou, gaan door tot vijf uur met Rolling Stones en u heeft nog een paar prachtige nummers te groeten, waaronder het volgende een live uitvoering van die heerlijke LP, Get Your Yaya's Out en dat is eigenlijk te mooi om daar maar één nummer van te draaien, dus dat hebben we al eerder gedaan met Little Queenie, maar nu pakken we een lekkere lange versie, een prachtige live versie van uh, het nummer Midnight Rambler en het is dus zo geweldig geweldig goed, Rolling Stones bestaande op dit moment uit Bill Wyman, Charlie Watts, Keith Richard Mick Taylor en, uh, Key, en uh, natuurlijk Mick Jagger, hoe kan het anders daar komt hij. Midnight Rambler, live uit 1970. Het lekkere, dat stoot gewoon heerlijk Midnight Rambler is dat Van de LP, get your yeah yes out 1906, een uh, fantastisch Live concept dat ze toen gaven In de samenstelling Mick Jagger, Keith Richard Bill Wyman, Charlie Watts en Mick Taylor En uh, er staan nog meer juweeltjes op We gaan gauw door, want ik heb nog een paar Nummers die natuurlijk in dit programma Niet mogen ontbreken uh, U zult misschien gemerkt hebben dat we de echte Superhitjes en zo niet allemaal gedraaid Hebben, want die hoor je nog vaak genoeg en uh, we hebben af en toe uh, gewoon wel eens even wat anders tussendoor. Het volgende nummer komt wederom van de LP Aftermath. En het is een fantastisch mooi nummer. Wat uh, uh, ooit nog eens een hit is geweest voor David Garrick. Die heeft dat ook nog een keer gecoverd. En het leuke van David Garrick is, dat was toen een beetje zoetsappig allemaal. Maar uh, het leuke is dat die man later dus terugkeerde in de popmuziek als David Byron. En toen was hij ineens de de liedzanger van Uriah Heeper. Toen zat hij ineens in de hardrock. Dus dat, hoe raar kan het lopen in het leven? Niet waar? Goed, nou, nu de originele versie met uh, Brian Jones. Uh, de toen de tijd toch wel een beetje de multi-instrumentalist. Want hij speelde eigenlijk alles. Piano, orgel, saxofoon, uh, dulcemer, uh, harpsichord, Alles deed die man. Uh, dus het was echt een soort multi-instrumentalist. En dat is ook hier weer te horen. Lady Jane, hier komt hij van de Rolling Stones.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 Lady Jane, later dus gecoverd door uh, David Garrick. En die had, er nog een aardige, die had er ook nog een aardige hit mee. Um, maar dit was de originele Stone -versie. Stones versie. De Stones versie kwam voor op de LP Aftermath 1966. En uh, ja, het is gewoon mooi. Ja, een van de monumenten van de Stones. Een van de, want er zijn er natuurlijk veel meer. Dat is natuurlijk het nummer wat we nu gaan draaien. En we draaien hem helemaal. Uh, overigens komen de wat we uit de deca periode draaien dat is toch misschien wel even leuk om te vermelden uh, dat komt allemaal van uh, de twee LP's twee dubbel LP's die ik heb ehm uh, uh, Rolling Stone Story 1 en 2, uit, uh, die, die verzameling is uitgekomen in 1976 en dat was uh, wel leuk, want dat herinnert ons nog een beetje aan het wapen van Zandvoort. hier onze oude buren, want uit die collectie komen die platen, dus alles wat je een beetje uit de Decca tijd hoort, dat komt allemaal van die platen af. Ja, want anders had ik twee koffers mee moeten nemen. De koffer zat nu al vol. Uh, dus, van die LP Rolling Stone story nummer 1 uit 1967, gaan we dus het prachtige stuk draaien. Sympathy for the Devil. Yes, dat mag niet ontbreken. Sympathy weer the helemaal Sympathie voor de Devil geproduceerd door Jimmy Miller En afkomstig van de LP Beggars Bang K En hier deed dus Brian Jones al niet meer aan mee Die was toen uit de Stones verdwenen um, eens even kijken Ik hoop dat we nog uh, één nummer helemaal kunnen draaien Misschien een klein stukje nog van een ander liedje Maar dat hoort u, dat merken we vanzelf De tijd begint al op te schieten En zo hebben we het dan maar liefst Tweeënhalf uur Rolling Stones voor u gedraaid. En dat deden we met zeer veel plezier, mag ik wel stellen. Want het zijn toch wel. Het is en blijft toch de greatest rock and roll band in the world. We gaan door met uh, waarschijnlijk het laatste nummer, maar dat moeten we even zien. En het begint met een prachtig koor. Ja, het begint met de London Bach Choir. Die doen de opening. En daarna gaat het verder. Het komt van de LP Let It Bleed. En hier zijn ze nog een keer nog één keer de stones met You Can't. Always get what you want.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 ik wou graag, uh, we gaan deze uh, een beetje afbreken want ik wou nog één uh, liedje graag voor u draaien en uh, dit doet het nog wel eventjes Je uh, kent always get what you want was dat van de Rolling Stones? Ja, dan zie je tweeënhalf uur moet je toch nog een, een beetje inkorten. maar ik wilde u dit liedje, dit leuke liedje wilde ik u toch nog niet onthouden we, uh, we hebben, misschien komt hij er net helemaal uit ik denk het niet, maar we gaan het gewoon proberen. Dit waren 2,5 uur lang de Rolling Stones vanwege hun 50 jarig jubileum. Volgende week zijn we er weer met de finale, finale jaren Antwila bedankt voor het plaat voor, voor opzetten en wij gaan Eruit met Something Happened To Me Yesterday. Goodbye. Something Happened To Me Yesterday.